Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de Brusselse gemeente schaart in een groenstrook bij de weg. Het zou een jongetje zijn van acht of negen jaar. Over de doodsoorzaak is niets bekend. De plaats waar het kind is gevonden is door de politie afgeschermd. Het Brusselse parket is begonnen met een onderzoek. Iraanse pelgrims, die door de ruzie tussen Iran en Saoedi-Arabië... mogelijk niet naar Mekka mochten afreizen... kunnen door tussenkomst van Zwitserland toch de jaarlijkse betervaart maken. De Saudische minister van Buitenlandse Zaken... heeft een bemiddelingsvoorstel van Zwitserland geaccepteerd. Het Soenitische Saoedi-Arabië verbrak begin dit jaar... de diplomatieke banden met het overwegend Sjiïtische Iran... nadat woedende Iraniërs de Saoedische ambassade in Teheran hadden bestormd. De demonstranten waren boos vanwege de executie... van een Sjiïtische geestelijke door saoedi arabië De hajj begint op 11 september. De dinkel in Twente is korte tijd vervuild geweest met diesel... die was afkomstig van een boerenbedrijf in Duitsland. Volgens de politie zei de boer dat er bij het overpompen van de brandstof... iets was misgegaan. De brandweer heeft de verontreiniging... op de dinkel tegengehouden en opgeruimd. Bij een autoongeluk in Zweden zijn vijf Britten om het leven gekomen. Het gaat om vier leden van de band Viola Beach en hun manager. De auto waar de band in zat zou van een openstaande brug zijn gereden... en 25 meter naar beneden een kanaal bij Stockholm in zijn gestort. Van onze getuigen reed de auto hard op de slagbomen af... terwijl de rest van het verkeer stil stond. De opkomende band was veelbelovend. De mannen van Viola Beach waren in Zweden voor een optreden op een festival. Het weer nog, regen en natte sneeuw en een graad of 4. Later in het noordwesten droger, maar in het zuidoosten en oosten neemt de kans op sneeuw wat toe. Morgen droog, vanuit het noordwesten zon en het wordt 4 of 5 graden. Dit was ZFM, verkeersupdate. Verkeers Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zondagmiddag, een hele middag Zalfvoorts. En welkom bij CFM Zalfvoort op zondag. We zijn er weer drie uur lang op deze speciale dag, Albert-Jan. Ja. Want het is Valentijnsdag. Daarom begonnen we ook met deze van de nieuw kids van de blog van alweer heel veel jaren geleden. Dat was de Valentijn Girl. Zo, nou, hoe was jouw uh, Valentijnsmorgen? Uh, rustig, beetje rustig? regenachtig en grauw was het buiten... Hmm. Maar binnens was de kachel aan en was het natuurlijk heel gezellig. En heel warm. Ja, gezellig ja. ontbeten en zo, alle tijd. Nee, helemaal goed. Maar wij zijn er gewoon weer op deze zondagmiddag, deze speciale zondag. En uh, ja, verzoekjes zijn natuurlijk altijd welkom, hè? want de volgende staat ook alweer klaar. Dus uh, wat gaan we de komende drie uur doen? Ik moet het een beetje snel doen, want we gaan zometeen live schakelen en helemaal naar het noorden des lands. Uh, tuurlijk, half vier de evenementenagenda. Half drie het weerbericht. En om half vijf het dier van de week. En die luisteren naar naam Bucks, Het gedicht van de dag, hoe kan het ook anders. Er zijn diverse gedichten ingezonden. En ze hebben natuurlijk allemaal betrekking op Valentijn. Dus liefhebbers van het gedicht van de week. Dat allemaal rond de klok van kwart voor vijf. Na de volgende plaat gaan we live schakelen met de Euroborg in Groningen. Hey! Want daar is voor ons aanwezig onze verslaggever Rob Smits. Bij de, bij de topper FC Groningen thuis tegen Ajax. En... Uh, dus naar de volgende plaat gelijk schakelen met Groningen met Rob Smits. En we zijn natuurlijk razend benieuwd hoe de stand van zaken... bij die voetbalwedstrijd is die om half één is begonnen. Uh, verder natuurlijk kwart over vier Pit Report. Uh, we volgen natuurlijk het, het schaatsen, WK-afstanden. Irene, uh, Irene Termoors heeft zojuist goud gepakt op de 1500 meter. Ook dat gaan we voor u volgen. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur af te stemmen... op uw lokale zender ZFM. Een heel veel lekkere vader En deze gaan we op een verzoek draaien. Ja, van wie, voor wie... Dat mag je daar juist niet zeggen, oh daar ja, is je vader uit voor ja, ja. Erik Iglesias. I don't know why you me tonight the rest of the world with whom I've A thousand reasons that I know To share forever But be honest With all the demons That possess Beneath So Van Verzoekplaat is vanmiddag bij CFM. Van harte welkom, gebruik daarvoor onze Facebook-sites.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 I'm oh. Everything. Jawel, we schakelen live over naar Groningen. zeggen uh, goedemiddag, Rob Smits. Hé, hey, goedemiddag. Hé, hey, goedemiddag. Wat doe jij daar in het uh, Groningse? <lacht> ja. Oh, sorry, uh, meneer. Ik ga wel even zitten. Oh, dat zou mis ik niet. Sorry. Oh, ik kom blij voor iemand zijn huis. Fijn <lacht> oh, jij. Want jij bent aanwezig bij uh, de voetbalwedstrijd Groningen-Ajax. klopt, ja. Ja. Zo, uh, so, uh, ja. Het is nu droog, maar er is wel heel veel gesneld. Het hoge noorden, hè? In het hoge noorden. Vertel, hoe, hoe is het met de wedstrijd? Nou, de eerste helft was duidelijk voor Groningen, ik kan ik niet anders zeggen. En de tweede helft duidelijk voor Ajax. En daarom staat het 0-2 nu. Met nog hoeveel minuten op de, op de klok? Uh, 89e minuut nu, Nou, een beetje blessure tijd. Maar het is bijna afgelopen. Wat, wat voor wedstrijd is het? Is het een, een, wel een, een spannende wedstrijd of is het een beetje een ja. matte boel? Nee, het is een heel spannende wedstrijd. Absoluut. Dat is staat heel goed. Oké, okay, ik heb gezien dat er wel wat gele kaarten zijn uitgereikt aan diverse spelers. Is het een harde wedstrijd? Ja, valt er mee. Oeh, bijna. <laughs> <laughs> bijna. Harde wedstrijd in de gaten erop. Ja, ja, ja. ja zit je ja. trouwens op een, op een goed plekje of niet? Ja, ik zit op de hoofdtribune. Juppie. Kijk. Ja, ik kan wel foto's foto sturen, maar daar heb je niks aan het radio zeker. Nee, maar die, die hebben we van je collega Gerard al gekregen. Ja, oké, dan is het goed. <laughs> maar jullie zitten mooi precies in het midden van het veld, hè? Juist, juist, juist. Oké. Okay. Uh, twee helften, twee keer 45 minuten, maar er komt nog een derde helft aan, hè? Ja, dat is nou zo dat ik beginnen. Lekker biertje in de handen. Het wordt nog een uh, onrustig dagje in Groningen, denk ik. Oké, okay, maar de drie punten neem je weer mee terug naar Zandvoort? Uh, ja, ja, zeker weten. Toen is het. Al vier minuten versuurde het Oké. Nog vier minuten. Is het uh, ja. uitverkocht? Het is helemaal uitverkocht, ja. Ja, het is een, inderdaad een derby van, uh, voor FC Groningen natuurlijk. Ja, Wat ja, vind ja. je van het stadion? Ja, prachtig. Ik was ja. in een uitgepijs, een schitterend stadion. Ja, mooi uh, mooi luxe allemaal, luxe stoelen. Heel goed. Oké. Okay. Goed, nou, uh, 2-0 voor Ajax. Uh, nou ja, bent nog, nog een kleine drie minuten te gaan. Uh, nou ja, in ieder geval, uh, dit wordt uh, weer drie punten voor uh, de Amsterdammers, hè? Ja, absoluut. In de pocket. We worden, pockets. worden lekker, uh, lekker meer afgevallen. <laughs> Oké, okay, ik zou zeggen, uh, doe de rest van de, de, de Zandvoorters al daar de, de hartelijke groeten. Dat zal ik doen. En uh, ik zou zeggen, heel veel plezier met de derde helft. Ja, dankjewel. Ja, dat dankjewel. gaat wel lukken, toch? En bedankt, ja, ja, voor, bedankt voor dit live verslag. Ja, altijd. Doei doei. Doei doei. doei, doei. Dat was uh, Groningen. Rob Smits en uh, Gerard zitten daar bij de wedstrijd van vandaag. Groningen-Ajax. Uh, daar staat het 0 tegen 2 in nog maar een paar minuten te spelen. Van mijn booth in Vegas.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 Dreams i never free but tell me all about our little trailer paradise Jesse Je mag allemaal he, op deze Valentijnsdag 14 februari 2016 de Zandvoort, Jesse. nogmaals een goeiemiddag. Leuk dat jullie allemaal luisteren. Je Joshua Keddersen en Jesse. Ook deze plaat is weer aangevraagd. Speciaal voor Valentijn. Voor een Valentijn, laat ik het zo zeggen. Nou, zij zaten in Groningen bij Rob Smits en Gerard Piri. Die aanwezig zijn bij de wedstrijd. We hebben het over Groningen-Ajax. Daar is het uiteindelijk toch nog 1 tegen 2 geworden. Nou, dat is een spannend einde van deze wedstrijd. De eretreffer hebben ze nog gemaakt, heeft in Groningen. Zo is dat. Goed, nou het belangrijkste nieuws in Zandvoort was natuurlijk wel van afgelopen vrijdag. Want het circuitpark Zandvoort is definitief verkocht. Wat we vorige week eigenlijk al voorzichtig bekend maakten, is afgelopen vrijdag officieel naar buiten gebracht. Prins Bernard van Oranje en zijn zakenpartner Menno de Jong... zijn eigenaar geworden van circuitpark Zandvoort. De baan en de opstallen zijn overgenomen van groot aandeelhouder Hans Ernst. Chapman Andretti Partners, leuk gekozen naam trouwens... het bedrijf van Prins Bernhard en de Jong wordt met de overname de nieuwe eigenaar van het Zandvoortse duinencircuit... dat zo van een voortbestaan verzekerd is. Het Zandvoortse circuit is in de hele racewereld bekend... als een van de mooiste racepistes van de wereld. De, grootste, de grote internationale namen van de racerij komen graag naar Zandvoort... maar een Grand Prix is er al sinds 1984 niet meer verreden. Wel zijn andere grote raceklassen regelmatig op Zandvoort te horen en te zien... Een daarvan is bijvoorbeeld de Deutsche Tourwagenmaster, oftewel de DTM. Ook het, de razend populaire historic Grand Prix... trekt jaarlijks vele nationale en internationale coureurs... naar het circuitpark Zandvoort. Het circuit blijft met de overname in handen van liefhebbers van de autosport... die benadrukken in de toekomst het volledige potentieel... van het circuitpark Zandvoort te willen benutten. Hans Ernst, Hans Ernst heeft een enorme bijdrage geleverd aan de autosport in Nederland... en wij willen hierop voortbouwen. Net als Ernst dragen wij de autosport een warm hart toe... En we merken dat de sport ook binnen Nederland steeds verder in populariteit toeneemt. Hans Ernst uh, uh, reageerde uh, dat het als volgt. Het circuit stond voor mij altijd bovenaan en met pijn in het hart doe ik nu een stap terug. Maar ik heb het volste vertrouwen in deze nieuwe jonge generatie... die dit avontuur met het juiste gevoel aangaan. Dus het voortbestaan van het circuitpark Zandvoort is uh, bij deze geregeld. We zeggen gefeliciteerd aan de nieuwe eigenaren... van het CQI Park Zandvoort. Ja, zodra ik het weer weerbericht. Blijft het zo regenen of uh, gaat het toch nog droog worden vandaag? Nou, we worden het zo dadelijk voor Albert-Jan... maar eerst Hans de Boy en een vrouw zoals jij. Jij zegt tegen mij... Na twee jaar ben ik nog steeds blij...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 Volgens mij is het Valentijnsdag. Ik hoor het aan de muziek bij CFM. We willen er nog eerst niks uh, aan doen, maar ja, met CFM uh, ontkom ik er niet aan, hè, vandaag. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Jordi Joe Cocker, and, uh, you can leave your head on. Daarvoor trouwens Hans de Boy en een vrouw zoals jij. Hey. Ja, het is uh, 2 over half drie. Laten we gaan kijken naar het weer voor de komende dagen. En we beginnen natuurlijk met vandaag, want... Wat weer weer, Albertjan. Ja, nog even terug naar afgelopen nacht. Afgelopen nacht was het bewolkt en vielen van tijd tot tijd regen... en zo nu en dan ook smeltende sneeuw. De temperatuur daalde naar een graad of twee. Vandaag blijft het bewolkt en van tijd tot tijd regenachtig... met aanhoudende kans op natte sneeuw. De noord- tot noordoostenwind is duidelijk aanwezig... en waait vrij krachtig over land en krachtig tot hard aan zee... en de temperatuur wordt niet veel hoger dan een graad of drie, vier. In combinatie met die stevige wind zal het onaangenaam koud aanvoeren. Vanavond en de komende nacht is en blijft het bewolkt met aanhoudende kans op regen en natte sneeuw. De matige tot krachtige wind draait naar het noorden en de temperatuur daalt naar een graad of twee boven het vriespunt. Morgen zijn er wolkenvelden, maar zeker in de middag schijnt ook de zon. Mogelijk valt er in de vroege ochtend nog wat lichte neerslag, maar over het algemeen blijft het droog. De wind waait matig tot krachtig uit het noorden en de temperatuur stijgt naar een graad of vijf. Na de nacht met temperaturen iets onder het vriespunt... is het dinsdag prachtig weer met volop zon. Het blijft droog en bij niet zo gek veel wind... loopt de temperatuur naar op naar een graad of 4. In de nacht naar woensdag is het helder en vriest het zo'n 3 à 4 graden. Woensdag overdag blijft het droog met flink wat zon... maar later op de dag zien we steeds meer bewolking verschijnen. De temperatuur wordt niet veel hoger dan 2 graden. Hooguit 3. Tot slot, donderdag krijgen we weer met een, wat sto een nieuwe storing te maken... en neemt de kans op regen toe... Mogelijk valt er eerst smeltende sneeuw, maar dat is uh, op, termijn nog niet, op deze termijn nog niet te zeggen. Het wordt donderdag een graad of vier. Hmm. Al dus Rico Schreudo. Koude dagen dus uh, tegemoet. Wil je het weer nalezen? Dan ga je naar www.meteopagina.nl of kijk ook eens op www.ricoweer.nl. Dat was het weer. Een lekkere desklassic nu van Narada Michael Walden. Hier is Kimmy Kimmy Kimmy. Dat kan echt weer om lekker binnen te blijven hè, vandaag. En te luisteren naar de radio CFP Zandvoort. Wij zijn er tot aan 5 uur vanmiddag met Zandvoort op zondag. En vandaag helemaal in het teken van Valentijsdag. Dank u. Werd weer aangevraagd via de Facebook site van CFM. Speciaal voor Valentijnsdag. Jawel. Jorre uh, Pieter Frampton en baby I Love Your Way. Nou, de wedstrijd van half 1 die vanmiddag geweest is. Groningen en Ajax hebben we al de eindstand aan je gegeven. 1 tegen 2 werd die wedstrijd. Maar vrijdag is er ook al een wedstrijd gespeeld. We hebben het over SC Cambuur tegen FC Utrecht. Daar werd het 0 tegen 2. FC Utrecht wint knokwedstrijd. FC Utrecht heeft de lastige uitwedstrijd tegen Cambuur winnend afgesloten. De domstedelingen moesten alle zijden bijzetten... tegen de fysiek ingestelde Friesen, 0 tegen 2. Kambuur kreeg maar liefst vier gele kaarten voorgeschoteld. Oké, okay, nou dan gaan we naar de zaterdag. De wedstrijden van gisteren, een viertal. Heracles Amlo tegen AZ, daar werd het 3 tegen 6. AZ klopt Heracles in spektakelstuk. AZ heeft in een heerlijke treffen met Heracles Almelo goede zaken gedaan. De ploeg van John van der Brom zegevierde met 3-6. En bezet voorlopig de vierde plek in de eredivisie. Rode SC, FC Twente dan, daar werd 0 tegen 1. Twente doet ook Roda JC pijn. FC Twente begint zich steeds meer te onttrekken aan de degradatiezone van de Eredivisie. De ploeg van René Hak, Haken zegevierde zaterdagavond voor de derde keer op rij. Dit keer werd het op papier lastige uitduel met Roda JC in een overwinning omgezet. 0 tegen 1. Je hebt nog twee wedstrijden te goed van afgelopen zaterdag. Willem 2 tegen de Graafschap, daar werd het 0 tegen 0. De Graafschap van laatste plaats. Willem 2 heeft zaterdagavond voor de derde keer op rij doelpuntloos gelijk gespeeld. De Tilburgers wisten hun kansen niet te benutten tegen de Graafschap. 0-0. Dan Vitesse, SC Heerenveen, daar werd het 3 tegen 0. Vitesse schudt Heerenveen af. Vitesse heeft in de eredivisie... eindelijk weer eens een zegen geboekt. De Arnhemmers wonnen vier keer op rij niet. Maar tegen SC Heerenveen kwam aan die reeks een einde. De Vriezen werden met 3-0 verslagen. Nou waren ze juist al live bij Groningen. Groningen, Ajax, daar werd het 1 tegen 2... En dan om uh, half drie zijn er twee wedstrijden gestart, Albert-Jan. Uh, ja, uh, half, uh, even kijken. Uh, ja, half drie. Uh, Pek Zwolle, dus, uh, Zwolle die, die had, die had, daar lag vanmorgen sneeuw. Hmm. Dus ze moest eerst sneeuw schuiven. Uh, ontvangt uh, Feyenoord. Momenteel is het tussenstand dan Zwolle 1, Feyenoord 0. Dan Excelsior tegen ado Den Haag. Daar is inmiddels ook gescoord door ADO 0 tegen 1. En de klapper van de dag, Rob, daar komt hij om kwart voor vijf. NEC ontvangt thuis PSV. Nou, dat gaat PSV winnen. Uh, dat gaat NEC winnen. Oké, okay, nou bij deze weer. <laughs> We houden de wedstrijden voor je in de gaten bij Zandvoort op zondag. Nogmaals een hele goede middag. Het is Valentijnsdag en dit is ook zo mooi voor die dag, hè? Ten Sharp is hier. It's all right with me, as long as you,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 You'll be inside of me You'll know my baby And you I'm always patient Dragging out What I try Het mooie, deze single van Ten Sharp, You're You... en inderdaad, Albert-Jan, ja hoor, je had het goed. <laughs> en zo dadelijk... Nee, je mag niks zeggen. Ik heb je microfoon <laughs> lekker dicht. Zometeen gaan we eens even kijken naar het schaatsen... en dan krijg je de einduitslag van de heren van ons. Albert-Jan is druk aan het schrijven, dus dat gaat helemaal goed komen. Zodadelijk hoor je daar veel meer over bij Zalvoort op zondag... naar deze van Kim Wilds en de Four Letter Words... We zijn enorm mooi versierd, speciaal voor Valentijn dit jaar. En ja, het woord staat ook dan in de etalage, L-O-V-I. Daar hebben we het over, de single van Kim Waas. Nou, we hebben het al beloofd, we gaan eens even kijken naar het schaatsen, want hoe is dat afgelopen? Ja, de tweede omloop van de 500 meter is verreden en zoals verwacht was het een Russische aangelegenheid. Helaas ook een aantal valpartijen, waaronder ook Nederland was betrokken en een Chinees... Maar goed, zoals verwacht een Russisch onder onsje. Op de gewonnen heeft de Kolishnikov, uit, uiteraard Rusland... gevolgd door zijn teamgenoot Mourasov. En op de derde plaats, toch verrassend, de Canadees Alex Le Croix. Maar we zijn er nog niet, er komt nog, er komt nog een massa-wedstrijd aan. Dus wij, volgen, wij blijven het WK afstanden voor u volgen. En veel meer sport natuurlijk. Ook de eredivisie houden we in de gaten. Looking for a man, saw Bob a barber and so I thought I'd take a chance of barbering, barberan, you got me rockin' and a rollin' rockin' in a reading, baran, pa, Bar pay Papa, Barbara, ba pa -bar -ba pa <laughs> ba ba ba ram b b b b b Het voor altijd verdwenen. Die intie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 is het voor altijd verdwenen? Die intimiteit. We raken het kwijt. Die intimiteit. We raken het is wel een hele aparte kwijt. uitzending, zo, hè Albert-Jan. Ja, hij is leuk hoor. Hij is leuk, hè? Valentijnsdag 2016. Je blieft het mee bij CFM. Dit is van cadence. Nederpop op zijn allerbest. Dat was de intimiteit. Nou, we gaan op naar het nieuws en weer van drie uur. En dan zijn we er nog twee uur lang met in de tweede uur onder meer de volgende onderwerpen. Uiteraard kijken we even terug naar de belangrijke wedstrijd van die is met SV Zandvoort. Want daar stond veel op het spel tegen VVC uit. Daar gaan we nog even, even bij stilstaan. Uiteraard gaan we de, de, de wedstrijd in de eredivisie volgen. Nou, tot zo dan, hè. Ja. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.